Dikterwerk met het NOS-journaal. De drie zorghotels van het Rode Kruis voorlopig open. De ledenraad heeft besloten dat gezocht moet worden naar mogelijkheden om ze blijvend open te houden. Bestuur van het Rode Kruis wilde de zorghotels voor chronisch zieken en, Kajen en, en te sluiten. om het tekort op de begroting weg te werken. Maar daar kwam veel protest tegen van de vrijwilligers. Het gaat om de hotels De Paardenstal, IJsselvliet en de Valkenberg. Het Rode Kruis verzorgt jaarlijks voor meer dan 3000 mensen vakanties in deze hotels. en op het hospitaalschip de Henri Dunant. De politie heeft zes verdachten opgepakt van de rellen bij de voetbalwedstrijd FC Utrecht-FC Twente. Het zijn vijf mannen en een jongen van 16 uit Utrecht ter omgeving. Ze zijn gearresteerd voor geweld in het stadion en het gooien van stenen buiten het stadion. Het zijn de eerste aanhoudingen na de rellen van afgelopen zondag. En de politie zegt dat er zeker meer zullen volgen. Een team van 25 rechercheurs is bezig met het bekijken van de beelden van de rellen. Beelden van verdachten die niet worden herkend worden volgende week op internet en via andere media gepubliceerd.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 I sing a song tonight.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 It's the right time Sing it again Come on now Jingle, jingle, jingle, bell, Jingle, jingle, jingle bell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 Hebt u afgelopen week een mooie foto gemaakt van het ruige zee? Uh, mail die ons dan naar redactie apenstaartje zfmzandvoort.nl Redactie apenstaartje zfmzandvoort Ter attentie van AJ, want wellicht dat we een mooie foto kunnen gebruiken voor uh, tekst tv. Helemaal leuk, Ach geweldig. Dus. Maar in ieder geval, de zee was wild en het was natuurlijk veel stuifzand. En uh, prachtige foto's moet dat hebben opgeleverd. Dat weerhield Nou, diverse mensen niet het strand te trotseren. Er was een windkracht 8A9 aan zee met windstoten van 100 tot 120.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 En wellicht dat u uw foto kunt terugvinden op onze tekst tv Helemaal goed, ik kwam van de week via de boulevard Kwam ik binnen binnenrijden bij de rotonde In één keer geen welkom in Sanford meer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 I'm Tiffany and I think we're alone now.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 strong, But it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, six Let's jump! She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 Ja, dat is wel leuk. Je zou ons moeten zien uh, in de studio. Het wordt oh, tijd voor een webcam. Oh, oh, Jan en ik dan uh, tijdens dit plaatje. En dan denken, hey, maar, weet je wel. Wie, we, misschien heeft wel iemand een webcam over. Ja, wie ja. weet. Als je een webcam over hebt, meld het naar cfm. Meld het ons. Redactie abstaatje We komen hem persoonlijk ophalen. Je de podium en uh, inderdaad, jingle bells. Tijd voor het voetbal de wedstrijd van vandaag. We gaan uitgebreid aandacht aanbesteden. SV Zandvoort speelt vandaag tegen WVHIDW. En aan de telefoon daarvoor hebben we John Lemmers Goedemiddag John Goedemiddag Welkom weer Ja we doen het graag Ja zeker en Joop is nog steeds uh, niet helemaal uh, bij stem Dus nee, Dus uh, we hebben gezegd dat doen we graag En uh, wij wensen uh, Joop uh, vanaf hier uh, Van het voetbalveld natuurlijk Veel sterkte dat hij er dus weer snel bij wij zijn Maar de volgende wedstrijd is pas na de winterstop. Dus dan hopen we toch wel Dat hij uh, Op de been is Ja dat zou moeten lukken John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 om oh, op de er niet. We gaan niet weer verliezen. En uh, nou ja, als Boy uh, in die uh, duurde redwaardigheid blijft kiepen, zoals je, niet, als je net al een paar fantastische mooie reddingen, maar dat was één, twee minuten hingers voor de goal bij Boy. En de rest uh, er wordt er bijna gespeeld op de helft van Dam Oké. Okay. Nou, Sean, bedankt voor deze, deze update. En uh, vlak voor drieën komen we nog even bij je terug. En dan weet ik inmiddels dat de WV... <lacht> Betekent. En anders verzinnen wij wel wat. Ja, nee, uh, ja, oh, dan kan ik kan er zo... Uh, <laughs> ik kan wat van maken, ja. Oké, okay. hé, hey, tot straks. <laughs> Dat was Sean Lemmens inderdaad verslag van SV Salford tegen WVHEDW en voor drie uur dan weten we precies waar dat vandaan komt HEDW moet ik dan zeggen WV weet wel maar HEDW dan nou, geen idee. Nou we laten ons verrassen. Je hoort het straks bij CFM Salford op zaterdag. Eerst weer meer muziek hier is Carol Emeralds.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 Uh, en, en wij als uh, CFM mogen de muziek, verzorgen, wij gaan de muziek verzorgen, Wij gaan de muziek verzorgen. Ja, dat uh, komt in uh, goede handen van uh, collega Cor Draaier. Dus... En uh, Pascal van Beek. En Pascal hè, van der Beek, die, uh, die verzorgt de techniek en zo, hè. Weet ja. je wel. Dus uh, niet geheel onbelangrijk, want zonder techniek dan heb je helemaal niks. Nee, dat klopt. Zo is het. Zodanig gaan we weer naar het voetbal. It's the power of love. Frankie goes to Hollywood.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 hurts the soul make love En zo werd het een paar minuten voor drie uur en we gaan nog even snel over naar het voetbalveld van SV Zomfort. SV Zomfort speelt vandaag tegen WVHEDW. Nou, Jan Verissch is ja. nog steeds ziek en Sean Lemmens doet vandaag verslag voor ons. Sean, weet je inmiddels waar het voor staat? WVHEDW. Ja, ja, ja ik wist al voor de rust uh, Willemine vooruit. De H staat voor Hortus. Uh, dat was een voetbalvereniging in de tijd in de vijftig jaar in Amsterdam en dan. EDV staat voor één dag vooruit. Het zijn vier aan vijf voetbalclubs die in de vijftig jaar met elkaar samen zijn gaan voetballen. En daarvoor is de naam gekomen HEDW. -E dus, ja, we waren ja. net al een klein beetje door uh, jouw Feresse ingelicht. Inderdaad, vijf voetbalclubs voor elkaar, uh, John. Ja, ja. Dus, uh, en die, uh, die vijf clubs die redden het ook nog steeds niet tegen Zandvoort. Het staat nog steeds 0-0 op ons scorebord.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 Maar uh, nee, uh, uh, leuk. Uh, Kijk wel. Oké, okay, nou vlaggers moet je er niet uh, te veel van aantrekken. Weet Ajax ook trouwens. Dus uh, wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dat waren wel uh, cool. zeg, hele belangrijke punten. Jazeker. Hé hey, John, ja. zometeen uh, in het volgende uur komen we gewoon weer bij je terug voor het vervolg van deze wedstrijd. Prima, ik, uh, ik, uh, ik hoor jullie wel. Dankjewel, tot zo John okay. Lemmens. Al fijne dagen en een voorstel.